Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het begint weer door te rijden bij Dover in Engeland. Daar staan al de hele dag hele lange files. Mensen die over willen naar het Europese vasteland staan massaal in de rij voor de douane. Fucking ridiculous. Fucking absolute ridiculous. De Britten wijzen naar Frankrijk. Volgens hen is er te weinig grenspersoneel in Dover om alle papieren te checken. Dat is nodig na de Brexit. Maar volgens de Franse politie is er een technisch probleem bij de kanaaltunnel. En het is niet alleen frustrerend voor de mensen in de files. Frustration too for the people who live in this town and work in this town who once again cannot get about because of the enormous amounts of traffic. De appjes over Seward's mondkapjesdeal komen toch naar buiten. Het ministerie wilde de documenten over Seward van Linden eerst niet openbaar maken... ondanks dat een rechter dat verplichtte. Daardoor zou het ministerie dwangsommen moeten betalen van 15.000 euro. De zorgministers willen nu toch dat er naar de 5000 pagina's aan chatberichten wordt gekeken. Een loeiende airco in een winkel in Parijs waar de deuren openstaan... kom je vanaf maandag niet meer tegen. De burgemeester van de Franse hoofdstad verplicht winkeliers om de bol dicht te doen... als er een koud airco-briesje door het pand blaast. In tijden van een klimaat- en energiecrisis zijn open deuren niet normaal, zegt ze. En in Rotterdam lopen honderden mensen mee in een stille tocht voor Siki Martina. De dj en producer werd twee weken geleden bij een metrostation doodgeschoten... Echt stil is de tocht niet. Er loopt een brassband mee. Ook zijn er mensen met motoren. Een van de motorrijders was een vriendin. Ja, het was mijn motormaatje. Ja, we reden altijd samen met een groep of een kleine groep. Ja. En wat doet het met jou? Ik schrok wel natuurlijk. Ja, het doet pijn. Het, doet pijn. Ja, het was een hele lieve, aardige, zachtaardige jongen die echt geen vliegkaart deed. De woordvoerder van de familie noemt de opkomst hartverwarmend. Het geeft een klein beetje troost. Want ze hebben intens verdriet. Maar ergens geeft het een heel klein beetje troost. En doet het goed om te zien hoe geliefd hij was als mens, als muzikant. Dus dat, dat raakt ze diep. Heb ik het weer nog? In het zuidoosten heb je kans op een spartje regen. Verder is het droog vanavond. Dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen een zonnig begin. Later meer wolken. Het wordt 21 tot 27 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 nooit. Oh, het is weer vrijdagavond en hey, je vrienden van de radio. We zijn er weer, hoor. Ja, ja, ja. De tweede week. Een rij. Oh, hoe kan het nog? dat je weer bijt. See it op jouw vrijdagavond. avond? wat een fijne beach, hè? Ja, je had toch ook bij kunnen zijn op Tomorrowland, maar ja... Dit is toch leuker, hè? See it session, twee uur lang. De knapste heren van de radio. DJ Dion Sydney, DJ JK. Twee uur lang. Dampend, stampend op je radio. En ja, wat is nou leuker. Het weekend staat voor de deur. Mooi weer in de en ja, ik zeg nog maar een keer, Salesforce Live. En ja, ik ga het toch nog een keertje in de groep gooien. Komende zondag kun je hem een keer te live zien hier in Zandvoort. Gewoon ja. in Zandvoort, op Zandvoort Alive. The one and only, DJ Dion City Bij Mango. Op Zandvoort's strandje. Maar eerst, tot aan tien uur, in de mix. DJ Dion City. Ja. door mijn lichaam, lichtjes, lichtjes, bailamos al ritmo del lichtjes, las olas recorriendo, recorriendo todo tu cuerpo I was alone. I was alone in this world, and I need people. I know my friends don't mean it, just how I treat the people. I don't wanna go. I don't wanna. House. Oh, we hebben er zin aan, maar zover is het nog niet. Kom, nog even lekker blijven luisteren naar deze heerlijke set. Tot aan 10 uur. En naar het nieuws weer voor van 10 uur. Een uur lang DJ JK in de mix. Op jou, CFM Samsoor. Leuk dat je erbij bent en ja, ik zie een berichtje binnenkomen van Marloes. En Marloes zegt, oh, ik heb een zomers drankje in al. Ik zeg, ik vind het helemaal gezellig met mijn vriendinnen hier in huis. Nou ja, zetten we gewoon wat harder. En ik zie ook een berichtje binnenkomen van Marcus. En Marcus zegt, nou, mijn housewarming die gaat als een speer. Nou, dat had je afgelopen dinsdag beter kunnen doen met die temperaturen. Raap je open en gaan. aan. Nu door met DJ Dion Sidney. Weer verkeer, DJ J.K. in de mix. Dit was DJ Dion City. Ik zeg hou hem hier.